In Helmond zijn twee agenten gewond geraakt door een steekvlam in een woning. De bewoner had waarschijnlijk het gas opengedraaid omdat hij zelf moord wilde plegen. De agenten hebben lichte brandwonden opgelopen aan hun armen en het gezicht. De bewoner is omgekomen. De twee gewonde agenten konden na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Het weer vrijwel overal bewolkt met regen en motregen... die langzaam naar het noordoosten trekt. Aan zee waait het stevig. Vannacht even droog, maar vanuit het westen weer buien, ook overdag. In het zuiden pas avonds regen. Het wordt morgen 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files met een lengte van 4 kilometer of langer op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Naarden en Muiderslot 6 kilometer. A4 naar Amsterdam tussen Knopen Prins Klausplein in dorp 8 kilometer door een auto met pech. Op de ring Amsterdam A10 tussen Oostdorp en Afrit 4 kilometer. En op de A13 richting Rotterdam, daar staat er een ongeluk tussen Knopen, Ipenburg en de Afrit een roodreis 10 kilometer. Bij de Afrit een roodreis is de linkerrijstrook afgesloten. A16 richting Rotterdam voor de Drechttunnel 4 kilometer staat een auto met pech en blokkeert daar twee rijstroken. Op de andere rijban richting Breda staat een lange file van 9 kilometer. Tussen Knopen ter Brechtseplein naar Ridderkerk door een ongeluk. Bij Knopen ter is de verbindingsweg naar de A15 richting Gorkum afgesloten. A20 richting Gouda voor Knopen ter Brechtseplein 4 kilometer. En op de andere rijban staat 5 kilometer voor Knopen ter En op de A44 Amsterdam richting Den Haag daar staat dus Oesgeest en Wassenaar 6 kilometer.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 in the year of the cat C N N Mijn hart is niet van de steen.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 Dan doet het niet zo pijn, als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud maar klein, dit hart ik heb het pas gekost. Op een, een tweede hand. je blijft geen gouden je blijft kopen, geen gouden ook al had er wel de kans, want dit is mijn.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 www.zfmzandvoort.nl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 9. z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 Zijn eigen stem op elke stijger klonken die van Paljazov, Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een neer. van Pali, of Jeruzalem, heel vers en bestond nog meer, maar ieder zijn eigen stem.